Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. KLM gaat proberen om gestrande reizigers vandaag naar huis te brengen. Daarbij zeggen ze ook meteen dat ze niet weten of het ook gaat lukken. Door heel Europa zijn Nederlanders gestrand. Gisteren liet KLM geen reizigers meer naar Schiphol vliegen omdat het daar te druk was... Een paar Nederlanders is het ondertussen wel al gelukt om thuis te komen. Soms met een beetje doorzeuren, zegt deze gestrande passagier. We hebben dus gevraagd of wij naar Brussel of naar Düsseldorf kunnen vliegen met een andere maatschappij. En die dame was gelukkig zo vriendelijk om dat voor ons te regelen. Ook vandaag is het druk op Schiphol, maar volgens de luchthaven is het vooralsnog behapbaar. Drie mensen zijn gered op het IJsselmeer nadat hun schip begon te zinken voor de kust van Andijk... De reddingsbrigade kon ze van boord halen. Maar twee honden raakten uit zicht en zijn nog steeds vermist. Die konden de reddingsbrigade en opvalende niet meer vinden. Het plenst flink in Vlaanderen. Lokaal kan er 30 liter water per vierkante meter vallen. En dat is flink. De regen blijft ook lang hangen, waardoor straten blank staan. Zo meer over het weer bij ons. Maar eerst naar Vlissingen. Daar is een extra strandpost neergezet op het zand. Zo moeten zwemmers veiliger de zee in kunnen. Bij Vlissingen staat een gevaarlijke stroming. En de schepen die langs varen zorgen wel eens voor vloedgolven die zwemmers meesleuren. Het voelt wel veiliger met die nieuwe post. Heel veel kinderen die altijd meegesleurd worden... En als er dan strandwachten langsliepen langs de zee... dan luisterden ze toch niet zo heel goed. En nu kunnen ze veel sneller ingrijpen. In deze hoek gebeuren altijd veel dingen met water. Schepen die voorbij komen, grote golven en zo. En normaal lopen ze langs de waterkamer... maar nu hebben ze er veel beter zicht op. Vorige week sleurde een vloedgolf nog twee kinderen mee... maar die werden op tijd gepakt. Het weer nog. In Zeeland en Limburg valt veel regen. Vanuit het zuiden trekken die buien over het hele land. Daarbij is ook kans op onweer. In het noorden blijft het tot de avond droog en 23 graden. Zuidelijker is het een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Breslanddijk 5 kilometer fieden. De vertraging is 25 minuten.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 S, S, S, S, S, SV Zandvoort 2, die is wel, uh, dat is wel goed nieuws. Ja, groot feest, want uh, die zijn uh, kampioen geworden, Albert Jan. Dus, uh, ja, dus daar ja die, uh, die hebben gisteren in uh, de kantine in Zandvoort nog even een uh, nafeestje gehad. Uh, ja, uiteraard. En uh, wanneer dat eerste team ook mee gevierd heeft. Ja, dat komt dan wel goed. Alle jongens uh, onder elkaar. Nee, dat komt wel goed. Nou, dan begin ik met de tweede teleurstelling van gisteren. En dat uh, betreft de tennis.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 Quarto vier hebben we natuurlijk Pit Report. Wat houden we nog voor, voor u verder? Een sport in de gaten. Wel tennis. Op Roland Garros begint om drie uur de herenfinale Nadal tegen Ruud. Die gaan we voor u kijken. Uh, we kijken ook nog even naar het Golf. En wel de Porsche European Open. Wat dit weekend verspeeld wordt. Uh, zonder deelname van Luiten. Want uh, uh, die uh, heeft na vier holes uh, op de donderdag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 Shine. i don't care on the moon De Jacksons uiteraard samen met Michael Jackson. Nog een hele Michael, een jonge Michael Jackson destijds. Met deze single Blame It on the Boogie. De zondagmiddag juist ja, zo dadelijk het nieuws in het kort. Misschien gaat het ook over parkeren. Anders komen we een andere keer daarop terug. Maar als je een hele lange straatnaam in Stalford hebt. Of althans een redelijk lange straatnaam, Albert-Jan. Dan heb je wel een probleem. Want dan kan je je vergunning niet digitaal aanvragen. Dat kan het systeem niet aan. Wat een drama, heer, geweldig. Nou ja, we gaan uh, lekker uh, even rocken met uh, deze. John Jett in de Blackheart. Ik zag hem danceren bij de wrecking Ik knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I can tell it put me long. That he was with me, yeah, me. Till it wouldn't be long He was with me yeah, me singing I love rock and roll So all the time in the gym baby I love rock and roll So all take time and dance with me Ow! Smiled so I got up and asked for his name That don't matter, he said, cause it's all the same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 Op deze eerste piste dag zijn we er gewoon met Zandvoort op zondag. de I love rock and roll. Een uh, lekkere galo van uh, John Jett en de Black Hearts. lang kwart over twee geweest. Ja, lopen een klein beetje uit, maar het komt wel weer goed. Uh, op Jan gaat het nieuws wel eventjes een, uh, een klein beetje. Nee, dat korte... komt me niet meer. Goed, want jij begon net over dat. Mm. Parkeerbeleid. Parkeerbeleid, ja. Dus, met een, dus, een, dus een... dat komt nu in Zandvoorts nieuws in het kort. Moet je is het? met jouw straat hamen? Is hij uh, lang of uh, valt het mij? Haal op. Nee hoor, mij hebben ze gevonden. Ja, echt waar. Ze hebben mij een parkeerplek afgepikt. Hmm, Oké. Okay. Nou, ander, ander woord heb ik daar niet voor. Nee. Goed. Uh, Zandvoorts nieuws niet helemaal in het kort. Uh, coalitieprogramma voor Zandvoort gereed. Jong Zandvoort, CDA, OPZ en VVD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 Daarop zal uw adres specifiek gecontroleerd worden en of wordt er contact met u opgenomen. Ik zit al te denken over poets, maar ik weet het, parkeer op eigen terrein. Poets. Nou, ik ben blij dat jij erbij bent. Maar Heel goed. Dit, dit was Zandvoort nieuws in het kort. Ik laat het hierbij. Ik wou bijna zeggen, wij parkeren het even over Jan. <lacht> dit het onderwerp. Wij, wij komen erop terug. <lacht> ja, en dan denk ik meteen aan een monopoliespel met dorpstraat ons dorp.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 Het tuinpad van mijn vader De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten En op Facebook reageerden de mensen ook heel erg hoor, op het uh, parkeerregime. Ongelooflijk. Maar goed, dus we moeten het er even mee doen. Je het dorp inderdaad van uh, Wim Sonneveld. En hier is uh, nog een uh, lekkere zo vlak voor het nieuws. Gabrielle is dit. I knew we'd be together, and that you'd be mine, I want you here forever, do you hear what I'm saying, gotta say how I feel, I can't believe it, but I know that you're real, I know what I want, and baby, it's you, you can't deny my feelings, You know you got to be strong Dreams can come true No me, if I'm with you You know you got to have long You know you got to be strong I've seen you sometimes On your own ending cries I knew I had to have you My holes in the middle Now you're by my side And I feel so good Yeah, my een uh, vergeten single, maar wel heel mooi. Het is uh, 1993, KBL, de Dreams. En uh, onze droom is ook uh, dat uh, de zomer uh, daadwerkelijk gaat beginnen, Jan. Maar uh, ja, we krijgen eerst een donderalarm in zo, hè, geloof ik. Nou, uh, de weersverwachting uh, we bij deze op een mooie Pinksterdag. Kijk, dat nummer nog. Ja, ja. Nou, dat gaat vandaag niet op.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 Heb u dat nou ook meneer, jawel meneer. Precies als iedereen, op een mooie Pinksterdag. Laat ze je alleen. André van de Heuvel in uh, Leen Jongewaard en uh, op een mooie Pinksterdag. Fijne Pinksteren allemaal en uh, wij zijn er tot aan 5 uur met Schatpoort op zondag. <tied>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 gaan we praten met Erwin Hilvers en zeer goedemorgen Erwin. Goedemorgen. Um, de vismaaltijd is uh, aanstaande, hè? dus die uh, over uh, vrijdag, aanstaande ja. vrijdag. Ja. Uh, hoe staat het ermee? Ja goed, goed. Uh, ik ben gisteren nog eventjes uh, bij de Bruna geweest, want dat is uh, de enige plek waar nog kaart uh, te koop staat. Niet meer bij het wapen? Nee, die is uh, los, die okay. is uitverkocht.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 Uh, ik zou alleen wel eventjes uh, plaatsnemen op het terras van het wapen. Ja, ja. Want uh, kijk, uh, dat is natuurlijk een aardige oppervlakte. En uh, als daar om vier <lacht> uur uh, mensen gaan zitten... dan uh, weet ik niet hoe laat uh, de bediening uh, <lacht> die komt voor die vanaf. avond is, uh, is, uh, <lacht> is aangeroepen. Maar uh, nee, natuurlijk.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 Ja, Erwin Hilbers die vertelt heel enthousiast over de nieuwe editie die er aan gaat komen. Aankomende vrijdag de elfte keer alweer dat de vismaaltijd op het gastensplein gehouden wordt, Albert-Jan. Mm -hmm. En voor 14,50 euro kunnen mensen nog een kaart kopen bij de Bruna voor, voor de vismaaltijd van aankomende vrijdag. En er zijn nog een kaart of 25, althans dat zeiden ze gisteren. Ja. ja, toen is het bij ons in de uitzending geweest natuurlijk, dus... Je moet er waarschijnlijk heel snel bij zijn bij de Bruna... voor uh, de laatste kaarten voor uh, de vismaaltijd van volgende week vrijdag. 14,50 euro en dan kun je lekker mee eten. En je krijgt ook één uh, uh, drankje er erbij naar uh, keuze. Dus een mooie, complete maaltijd met een drankje... en heel veel gezelligheid op het uh, Gasthuisplein. Dus ga die kaarten halen. Wij gaan uh, weer door met de muziek. Hier is uh, Angela and the Roots en uh, Pressure...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 Gegnagtege zondagmiddag eerste piekse dag maken wij het uh, nog een uh, beetje zonnig. Zo via de radio met uh, Sola Parati Alvaro Soler. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zometeen.